De Braziliaanse voetballer Ronaldinho en zijn broer moeten voorlopig onder huisarrest in een hotel in Paraguay blijven. Hun verzoek is afgewezen. Ronaldinho werd begin maart gearresteerd omdat hij samen met zijn broer met vervalste papieren het land was binnengekomen. Volgens een advocaat wist Ronaldinho niet dat het vals was. Na het betalen van een borgsom van ruim anderhalf miljoen dollar werden Ronaldinho en zijn broer vrijgelaten. En mochten ze een proces, een proces onder huisarrest in een hotel afwachten. Daar moeten de twee dus voorlopig blijven. En de komeet Neowise trekt de komend uur weer over Nederland. Rond middernacht was de komeet ook al te zien op plekken waar het helder was. Neowise is nu iets hoger aan de Noordoosthorizon te zien. Gisteravond was het hemellichaam met heldere staarten ook al goed te zien met het blote oog. De komende tijd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 in the party I get out of love so strong nobody can ignore we are a power no one can touch We'll